Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Boetes zouden niet standaard verhoogd moeten worden als je niet meteen betaalt. Dat vindt het CJIB. Dat is de club die de boetes int. Ze willen de mogelijkheid krijgen om per geval te kijken wat de beste oplossing is. Schuldhulpverleners zijn er blij mee. Als je je energierekening een keer niet kan betalen of dat je je telefoonrekening hebt gemist... dan gaat daar maximaal 15% op. Uh, maar een verkeersboete wordt na een eerste aanmaning 50% er bovenop en een ander, uh, daarna meteen 100%. Dus dat gaat meteen uh, heel erg hard. En dat zorgt voor schrijnende gevallen, zegt ze. Want sommige mensen willen wel betalen, maar kunnen dat gewoon niet. En daardoor komen ze alleen maar in diepere schulden. Het is niet zo dat de situatie meteen verandert. Daarvoor moet eerst de wet worden aangepast. De premier van Japan heeft een rondreis door Azië afgezegd. Hij blijft in zijn land vanwege de waarschuwingen voor een mega aardbeving. In Japan waren gisteren en vandaag al verschillende aardbevingen... maar experts verwachten nog een veel zwaardere. Mensen in het westen van Japan moeten extra voorzichtig zijn... en een noodvoorraad eten en drinken in huis hebben. De bal gaat weer rollen in de Nederlandse Eredivisie. Om 8 uur neemt FC Groningen het op tegen NAC Preda. Etienne Vaze kiept vanavond zijn eerste wedstrijd voor Groningen. Ik verwacht een. Uh, ja, ik denk een uh, Stadion. Uh, alle mensen zijn weer blij dat we terug zijn. En uh, ja, ik, ik verwacht gewoon dat we goed voor de dag komen. We hebben een goede voorbereiding gehad. Dus. Uh... Ja, we gaan gewoon alles geven. Hij verwacht trouwens dat hij zonder helm kan spelen. Die droeg hij sinds hij vorig seizoen keihard met Brian Brobby in een botsing kwam. Morgen is Feyenoord Willem 2 en PSV RKC. Zondag ontvangt Ajax Herenveen. Dan nog het weer. De rest van de avond is het droog en er is nog veel zon. Een graad of 24 nog. Morgen wordt het nog een stuk zonniger bij 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Je hebt het niet te pummel. Je hebt het niet te pummel. Je hebt het Somos dos cantantes como los de antes El respeto en boletos y diamantes Se me para el corazón loco mirarte Hoy a ti te canto pa' que tú me cantes Yo es por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Yo es por ti, tú por mí Yo es por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí Pongan Por mí, voor mij, je voor mij, je voor mij, Por voor mij, je voor mij, por voor mij, tu por voor mij, je voor mij, je voor mij, je voor mij, je voor mij, je voor voor mij, voor mij, Somos es que, diría son sonaría choque con tu química que suelte la mía. lo que tengo lo gastaría porque somos y brillarían. Somos dos cantantes como los de antes el respeto en boletos y diamantes. se me para el corazón con mirarte porque tú canto pa que tú me somos dos cantantes como los de antes e per te per me e per te per me e per te per me e per te per me con allori e te e per te per me per te per me e per te per me La Rosalía, mira, Kien lo diría? Que tal la quina tasa son sonaría? lo diría? Que tal la quina tasa sonaría? Voor ti? lo diría? Que tal la quina sonaría? lo diría? Het Ritme, Ritme. van ZFM. ZFM. Of the fall. One more bad of could bring a fall better realize Eyes without a face Eyes without a face We rise above the pain. Zandvoort en de regio. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een medewerker van de gevangenis in Lelystad is op staande voet ontslagen... omdat hij telefoons en drugs de gevangenis binnensmokkelde. Volgens justitie kwam de smokkel aan het licht bij een personeelscontrole. Die werd gehouden naar interne tips. De Japanse premier Kishida heeft zijn rondreis door Azië afgezegd... vanwege de dreigende mega-aardbeving. De premier zou eigenlijk de komende tijd op werkverzoek gaan... in Centraal-Azië en Mongolië... Maar Japan werd gisteren en vandaag al getroffen door meerdere bevingen. Een man die probeerde Vincent van Gogh op te graven... is in Frankrijk veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij kreeg 3000 euro boete en van de Franse rechter moest hij onmiddellijk het land uit. Het weer vanavond droog en opklaringen. Morgen zondag bij 22 tot 26 graden. Like some other men do